10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Met het energieakkoord zoals het nu is afgesloten komen we weer op achterstand. Hoort u zometeen in Goedenborgen Nederland eerst nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Geboorten in Nederland is bijna net zo laag als in de eerste helft van de jaren 80. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het aantal geboorten... tussen juni vorig jaar en mei dit jaar uitkwam op 172.000. De daling heeft volgens het CBS vermoedelijk te maken... met de aanhoudende economische crisis. Vooral vrouwen van tussen de 20 en de 35 die krijgen nu minder kinderen dan voorheen. En je kan je wel voorstellen, als het moeilijk gaat... je woont nog steeds samen op dat kleine appartement. Je bent niet zeker van je baan.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 In het zuiden van Frankrijk zijn tientallen activisten van Greenpeace het terrein van een kerncentrale binnengedrongen. Greenpeace vindt dat de kerncentrale van Tricastin moet worden gesloten. Het zou een van de vijf gevaarlijkste kerncentrales van Frankrijk zijn. Greenpeace doet het verzoek tot sluiting rechtstreeks aan president Hollande. Volgens de milieuorganisatie heeft de politie inmiddels enkele actievoerders aangehouden. De Chinese economie is in het tweede kwartaal minder snel gegroeid... dan in het eerste kwartaal. Van april tot juni was de groei 7,5 procent. Dat is het laagste percentage sinds 1991. De afgelopen twintig jaar was China vooral afhankelijk van de vraag... uit het buitenland, maar die loopt terug vanwege de economische crisis. De Chinese overheid wil nu dat de eigen bevolking meer geld gaat uitgeven... zodat een bredere en duurzamer basis voor economische groei ontstaat. Vanaf deze week vaart in Amsterdam een dierenambulance over de grachten. Volgens de dierenambulance Amsterdam is de boot goedkoper en soms ook sneller dan dierenambulances op de weg. De boot heeft een bijzondere naam meegekregen, zegt directeur Verhoogd. Wij hebben hem de drijfzeis genoemd. Dat is een, een vrije Amsterdamse term voor alle dieren die op het water zwemmen. Dus een Amsterdame zegt ga vaart tegen een het is, het is geen een, het is een drijfzeis en wij vonden dat... Voor onze bouwtekenaam in Amsterdam Dus ik nou het doen. De drijfseis is een cadeau van enkele bedrijven en particulieren. De afgelopen jaren moesten dierenambulances soms een boot lenen van bijvoorbeeld de Amsterdamse politie. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig en zomers warm, met maxima rond 25 graden. Ook de rest van de week blijft het zomers met 20 tot 27 graden.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 Sven Kokkelman. Het energieakkoord toont weinig lef. Goede doelen worden overladen met geld dat bij elkaar is gesport. De groei zoals ze die de afgelopen jaren gerealiseerd hebben... is natuurlijk volstrekt onrealistisch. En het ochtendumeur van Hans Beum, het is 4,5 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Maanden, dames en heren, is er binnen de Sociaal Economische Raad... gepolderd om te komen tot een allesomvattend energieakkoord. Vrijdag werden de uitkomsten in de ministerraad besproken. Er komen massale investeringen in windmolens. Meer faciliteiten voor mensen die zonnepanelen op hun dak willen. Vijf kolencentrales gaan sluiten. En uh, de corporaties krijgen geld voor woningisolatie. Maar ook, er komt drie jaar uitstel van het doel... dat 16 van alle energie duurzaam moet zijn. Marjan Minnesma, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van Urgenda. Dat is een actieorganisatie voor duurzaamheid en innovatie in Nederland. U bent vast hartstikke blij. Nee, helaas niet. Maar er komen er meer ons... windmolens. Ja, onze ondertitel is Samen Sneller Duurzaam. Ja. En wij gaan natuurlijk vertragen door deze actie. Dus de inhoud van het akkoord zit er heel veel goede dingen in. Daar heb ik Meer over windmolens, te zeggen. meer zonnepanelen. Maar dat had toch al gemoeten. Want het staande kabinetsbeleid was 16% duurzame energie in 2020. Ja. En dan gaan we heel veel maanden met 40 partijen om de tafel zitten. En wat komt eruit? We gaan terug naar 14. Dat vind ik dan dus niet een ambitieus akkoord. Wat eigenlijk het doel was, want Kamp heeft zich zeg maar een opdracht gegeven. Nou, dit staat al. Kom eens terug met een nog ambitieuzer akkoord. Door met al die partijen samen... Iets mooiers te maken. En wat ja. krijg je? Je schakelt achteruit. Minder, ja. be, minder energiebesparing en ja. minder duurzame energie. En het akkoord is in potlood nu opgetekend. Maar het moet nog door de Tweede Kamer worden goedgekeurd En de VVD heeft al laten weten. Eerst maar eens even zien wat dit betekent voor bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf. Precies, nou ik denk dat een goed akkoord heel goed kan zijn voor de industrie, maar de, dit akkoord gaat dus helemaal niet over het veranderen van de industrie in de richting van een duurzamere economie die het kiest voor de toekomst. Maar er wordt toch nu geïnvesteerd, ondanks dat wij 6 miljard moeten bezuinigen, wordt er eindelijk in navolging van wat de OESO bijvoorbeeld ook al jaren roept, investeren in duurzaamheid, dat doen ze nu toch? Ik ben blij dat heel veel bedrijfsleven zelfstandig al aan het investeren is geslagen, maar deze overheid doet natuurlijk nog helemaal niet zoveel. Dit is papier ja. en het is inderdaad zo, wat gaan ze nu daadwerkelijk doen? Hoe gaan ze deze doelen halen? Want we hebben nog nooit een doel gehaald in Nederland. We hebben bijvoorbeeld al twintig jaar 2% energiebesparing als doel, maar nog nooit gehaald. Maar ik vind niet dat de oplossing is om dan te zeggen, we doen maar anderhalf procent, want dan weet je zeker dat ze nog niet eens tot één gaan komen. Wat had er dan anders moeten staan in dat akkoord? We hadden nou moeten denken over welke economie willen we in de toekomst. Wat, wat zijn de bedrijven die wij wel willen hebben? Wat zijn de bedrijven die wij niet willen hebben? En hoe gaan we daarop inzetten? En de grote energieverbruiker is de industrie. Dus daar moet je keuzes gaan maken. En sommige dingen vallen dan inderdaad af. Welke? Maar andere... Nou, dus we gaan natuurlijk toe naar een samenleving die niet draait op fossiele industrie. Dus we gaan naar duurzame energie. Dat is zon, wind, biomassa, et cetera. En we gaan naar die zogenaamde circulaire economie... waarbij ja. je dus probeert je bedrijven zo om te vormen... dat ze hun grondstoffen blijven gebruiken. dat Niet zoals nu, dat je, je haalt iets uit de grond, je gebruikt het en je verstookt het. Ja. Maar dat je al die grondstoffen opnieuw terugwint en opnieuw gaat gebruiken. En dat is zo'n enorme omslag. Daar had je op in moeten zetten. En dat staat helemaal niet in dit akkoord. Maar je kunt toch nu niet tegen de petrochemie zeggen... Eh, jongens, het houdt voor jullie op, dan moet je tegen... Shell zeggen vertrek uit de, de regio Rijnmond en zoek je helemaal ergens anders in de wereld. uiteindelijk gaat de petrochemische industrie hopelijk een duurzaam energiebedrijf worden. Maar de, als je um, jezelf serieus neemt als overheden en de overheden, meer dan 180 wereldwijd, hebben gezegd: Wij willen niet meer dan twee graden temperatuurstijging, want daarna wordt het op deze aardbodem heel ongezellig. Dat is ja. heel eufemistisch uitgedrukt. Ja. Dan kan je ongeveer nog een vijfde verstoken van de totale kolen, olie en gasvoorraad, en daarna ja. ga je dik over die twee graden heen. Maar ja, u dus, weet ook dat we in een economische crisis zitten. En u weet ook dat als je dit soort maatregelen nu heel snel doorvoert... dat het ten koste gaat van nog veel meer banen. Als en... je het later doet, kost het nog twintig keer zoveel. Dus wat wij nu doen is alles opstoken en verbruiken. En tegen onze kinderen zeggen, na nou, onze zondvloed... dan betalen jullie maar twintig keer zoveel. En wij veroorzaken allerlei dingen die jullie niet meer terug kunnen draaien. Maar er is net Zoek weer een nieuw olie- uit. en gasveld gevonden op de Noordzee. En ze zijn aan het boren naar schaliegas ja, in de, de, de dat, Verenigde Staten. dat hebben we dus niet nodig. Dat komt er allemaal bovenop. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat je dus nog sneller klimaatverandering gaat veroorzaken. En een wereld achterlaat die je niet wil. Dus u zegt dat het is het anders gewoon kan, too, too late. Niet... Nou, het kan anders. Wij zijn bezig met een rapport wat wij in het najaar laten uitkomen. Waarin we laten zien dat je in 2030 een volledig duurzame energievoorziening zou kunnen hebben. Ja. Als je wilt. Ja. En, en, en wat moet daarvoor gebeuren dan? Nou, dan moeten we heel veel sneller dan wat nu in het akkoord staat. Maar concreet? Nou, dat betekent dus dat je gewoon je hele industrie gaat draaien op zon, wind, biomassa en een beetje aardwarmte. Wat kost en dat, dat je, aan investeringen? Dat kost aan investeringen eerst het een en ander. Maar in 2030 is je ja. energievoorziening niet duurder dan die nu is. Dat nee, is Maar het wat, is de, wat is een en ander gaan investeren? 2% van je BNP ja. per jaar. Maar dan heb je daarna wel een volhoudbare energievoorziening. Ja, dat is 12 miljard. Ja. Kost het. Maar we ja. moeten 6 miljard bezuinigen, dus dat hebben we ja. niet. Ja, nee, maar je moet keuzes maken. Wil je nou naar de industrie van de toekomst... Ah. of wil je gewoon door blijven modderen en over 20 jaar zeggen van... Dus het mensen moet nog fors 20... in de sociale zekerheid en in de gezondheidszorg? Op een aantal fronten we, zouden we andere keuzes moeten maken. Wat mij betreft zitten die niet daar, maar bijvoorbeeld op het gebied van wegen... geen JSF, noem het allemaal op. Ja. De, de gezondheidszorg kan volgens mij een stuk efficiënter. Maar wegen zijn maar weer belangrijk voor de economische groei. We hebben uitstekende wegen. We hoeven niet meer te verbreden en we hoeven ook niet 130 te rijden... en daar allemaal nieuwe bordjes voor aan de muur te gaan schroeven. We maken hele rare keuzes. U en... bent oud-campagne-directeur van Greenpeace. Ja, en, ik ben ook ooit afgestudeerd bij Shell. Dus ik ken beide werelden heel goed. U bent goed. afgestudeerd bij Shell? Dat ja. is bij mijn weten toch geen universiteit, of wel? Nee, maar daar kun je wel afstuderen. Oh, daar, okay. <laughs> ja. daar kun je je bedrijfskundestudie eindigen. En daar kun je een afstudeerproject doen. En schrokken ze zich daar het laatste als toen ze u bij Greenpeace zagen opduiken, duiken, of niet? Uh, nee, want het grappige was dat uh, ik zowel bij Greenpeace als bij Shell ben afgestudeerd. En dat dat een hele mooie combinatie geeft om goed de wereld te kunnen overzien. Ja, onder u toen werkte uh, een Krubbel en die... Uh, uh, heeft die kleur overigens nu niet meer, maar nog wel dezelfde naam. Nee, toen was hij een stuk uh, mooier. Diederik Samson. <laughs> uh, hij twitterde vrijdag over het energieakkoord. Een mooi hoofdlijnenakkoord. Complimenten aan servo-voorzitter Wiebe Draaier. Op naar een schone en innovatieve toekomst. Ja, wil ik ook. En daarom is hij ook de politiek ingegaan. Alleen ik zie hem dat nu niet doen. Wij weten dat onze gasvoorraad Nou, hij, hij prijst dit akkoord dus. Ja, want de gasvoorraad is op over twintig jaar. Wij zetten nu niet in op een nieuwe energievoorziening... Ja. Want als je over twintig jaar weet dat al je gas op is, dan word je afhankelijk van Poetin. Als je over twintig jaar een duurzame energievoorziening wil hebben, moet je veel sneller gaan acteren. Ja. En op het gebied van innovaties, maar ook gewoon op het opschalen van zon en wind. Dus als hij zegt, dit is een mooi akkoord, dan zegt u, Diederik? Je bent een politicus geworden. Met andere woorden, je bent jezelf niet trouw gebleven? Ik had wat anders van hem verwacht. Hij is zichzelf dus niet trouw gebleven? Ik denk dat hij een politicus is geworden. En ik had gehoopt dat hij uh, duurzaamheid voor in het vaandel zou hebben. En dat is volgens mij nu niet het geval. Goed. Aan de andere kant zijn er ook nog heel veel uh, subsidies... die mensen krijgen voor energiezuinige auto's of elektrische auto's. Dus de overheid doet toch wel wat? Ik bedoel, hij heeft toch niet helemaal ongelijk... Maar er als er nu een eindelijk een paar afspraken zijn gemaakt? Er zijn een aantal belastingmaatregelen die er al waren... op het gebied van bijvoorbeeld elektrisch rijden... maar die worden direct weer afgeschaft. Ik zou zeggen, hou nou eens iets vol... tot je het zo lang hebt volgehouden dat een industrie is veranderd. En dan kun je ermee stoppen. Ja, maar dat is bij gebleken succes, want dat kost, geloof ik, alles bij elkaar een half miljard euro. Ja, maar als wij dan gewoon over tien jaar zeg maar, een wagenpark hebben... wat volledig op elektrische auto's draait... en ja. je voedt die met duurzame windenergie... dan heb je gewoon een, een sustainable systeem. Ja. En dat heb je straks niet. En je blijft maar meer olie verstoken, et cetera. En ja. dan, heb je, dan kijken je kinderen je over twintig jaar aan en zeggen... wat heb jij nou gedaan? Maar goed, we hebben ook een 3% norm En als Henk Kamp, de minister van Economische Zaken... die een beetje de aanjager is van dit energieakkoord... nou zegt van, ja, dat is allemaal luchtfietserij van u, mevrouw Minnesma... Ik wil graag met meneer Kamp om de tafel zitten, want ik denk dat ik een heel reëel plan heb... wat de economie geld op gaat leveren en wat ook gewoon een volhoudbare samenleving oplevert. En wij zijn nu nog steeds bezig met de economie van de vorige eeuw. Ja. En wij moeten toe naar de volgende eeuw. En dat zie ik totaal niet. Maak een afspraak met hem. Ja, ik denk niet dat hij het gaat doen, maar dat lijkt me een goed idee. Nou, misschien luistert hij en doet u het wel. Hij is over het algemeen heel ontvankelijk voor mensen, ook met een andere opvatting. Dat is leuk. <laughs> ik dank u voor uw komst. Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. Hartelijk dank.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 De belangrijkste inkomstenbronnen van goede doelen... zijn niet meer de collectebussen, maar grote sportevenementen. De Alpe Du 6 levert KWF bijvoorbeeld elk jaar tientallen miljoenen euro's op. Verslaggever Niels de Jager ging op zoek naar de aantrekkingskracht van sporten... voor het goede doel. Ja, knap hoor. Succes, hè? Kom wow. op. Ja, goed. Ik wil het zelf ook wel eens proberen. Sporten voor het goede doel. Dus ren ik hiermee. mee in de Meerhoven 24 loop, in Eindhoven, voor Make-A-Wish. Er is een 24 uur 6 vetten, maar ik loop de 8,8 kilometer. En wat me opvalt, hoe makkelijk je op deze manier geld ophaalt voor het Goede Doel. Na nou één simpel mailtje aan familie, kennissen, vrienden, 217,80 euro. Dat is gewoon bijna net zoveel als ik zelf in een heel jaar geef aan het Goede Doel. Zo eenvoudig is het dus. Alleen moet ik er nu nog wel voor rennen. Ja, dat is minder makkelijk. Dat hoor ik ook om me heen. Zwaar, hè? Het is zo warm. Maar verder is het super. De sfeer is goed. Helemaal super. Voor het goede doel. Ja, is, dat, is dat doel zo belangrijk? Of vind je gewoon hardlopen dag en nacht? Het is heel gaaf dat mensen zoveel geld inzamelen... zodat jij uh, gaat hardlopen en dan heb je het ergens voor te doen. En dat maakt het heel gaaf. En uh, hoeveel haal je hiermee op? Uh, we hebben 2121 21, euro opgehaald. Nou, dat tikt lekker aan ja, natuurlijk. Ja, dus je moet lopen, ja. En als je nou zwaar krijgt, nu in die hitte of vannacht uh, slaaptekort... Uh, denk je dan ook nog aan dat doel waar je het voor doet? Ja, zeker. Dan juist. Voor die zieke kinderen, die denken, die hebben nog veel meer te lijden. Ik denk, wat heb ik nou te lijden? Dus dan ga je toch verder. In totaal zamelen de lopers hier ruim 30.000 euro in voor Make-A-Wish. Directeur Harmienke Kloeze van Make-A-Wish staat dan ook vol bewondering langs het parcours. Ja, daar kan ik alleen maar heel veel respect voor hebben. Hoe belangrijk zijn, zijn dit soort evenementen voor een doel als Make-A-Wish? Ja, die zijn heel belangrijk. E, ja, de ene kant is natuurlijk dat het geld oplevert en wij zonder geld niks kunnen. Maar wat ik ontzettend mooi vind is dat met al die evenementen die er worden georganiseerd voor ons... ook eh, de steun in de samenleving zo zichtbaar wordt voor ons doel. En hoeveel levert dat op, al die 1200 evenementen? Um, dat is uh, dit jaar ongeveer zo'n 1,7, 1,8 miljoen. Uh, dit jaar halen we een, uh, met onze inkomsten iets van 4 miljoen. Dus dat betekent dat het bijna de helft is van wat wij uh, nodig hebben. Meer dan een druppel op de gloeiende plaat dus. En bij de 6 geldt dat helemaal. In zes jaar tijd is de opbrengst van KWF gegroeid van 4 ton naar, hou je vast, bijna 30 miljoen euro. Ja, en kan het volgend jaar dan nog groter? Barbara Hellendoorn van KWF is maar gestopt met voorspellen. Omdat eigenlijk alles wat ze eerder gedaan hebben ook niet kon. Dus de groei zoals ze die de afgelopen jaren gerealiseerd hebben... is natuurlijk volstrekt onrealistisch. Dus ja, tot nu toe hebben ze bewezen... dat ze iedere keer weer over alle grenzen heen gaan. Uh, en ik zie ze ertoe in staat om dat ook de komende jaren te realiseren... Wat daar allemaal voor aspecten meespelen, namelijk uh, de omvang van de berg, waarbij je op een gegeven moment niet meer fietsers kwijt kunt. Het zou ook kunnen zijn dat er geefmoeheid ontstaat. Dat als er weer iemand komt van wil je mij ook sponsoren voor de Alp du 6, dat mensen dan zeggen van nou nu even niet. Dat zou kunnen. Uh, ieder jaar dat er weer een nieuwe Alp du 6-actie is, dan zijn er uitspraken van nou nu hebben ze de grens echt wel bereikt en wat blijkt het jaar daarna? Zijn er weer allerlei nieuwe ontwikkelingen waardoor de grens weer een heel eind naar boven opgerekt wordt? En na al die geslaagde voorbeelden, al die miljoenen... was voor organisator Fred Guntlach van deze Meerhoven 24-loop... Ja, eigenlijk niet meer dan logisch om het ook voor het goede doel te doen. Ja, wat is dan makkelijker dan? Uh, kijk, je kunt gewoon gaan lopen, maar je kunt daar ook heel makkelijk iets aan koppelen. En waarom zouden we dat niet doen op die manier? Met de hele organisatie levert u dus een flinke bijdrage aan het goede doel. Stel, u zou dat kunnen doen door gewoon met de collectebus... eigenlijk ouderwets langs de deuren te gaan. Zou dat ook leuk vinden? Um, Oeh, dat is wel een lastige vraag. Uh, het is het juist zo via dat sporten, via die, die passie voor het lopen, dat het voor u veel interessanter is, veel, veel meer voldoening geeft? Nou, het geeft zonder meer, uh, meer voldoening. Kijk, en als ik langs een, een, uh, met een collectebus langs de deur loop, dan haal ik geld op, dat klopt. Maar dan heb ik niet het contact met de mensen wat ik hier heb. Dat je later kunt zeggen: van, Nou, ik heb eraan meegewerkt, we hebben daar een grote check overgedragen, we hebben gezien waar het geld naartoe gaat. Dat doet meer denk ik, dan wanneer je die euro of die 2 euro in die collectebus doet. Als je nou zwaar krijgt als hardloper, het is warm vandaag... kan het dan ook nog helpen, die, ja, het idee van ik, ik, ik loop hier voor geld voor dat hele goede doel? Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik heb het zelf meegemaakt toen ik uh, mijn marathon in Berlijn heb gelopen... en het ontzettend zwaar had op een bepaald punt. En dan uh, in mijn achterhoofd nemen waar ik het voor doe... merk ik dat ik weer energie krijg om te gaan lopen. Hoe zwaar dat het ook is. Ja, dat merk ik zelf nu ook wel. 8,8 kilometer, rennend door Eindhoven dus nu in de laatste kilometer. Mijn knie doet pijn, maar misselijk van de warmte. En ja, dan is die ruim 200 euro waar ik verloop, die ik ophaal voor Make-A-Wish. Toch een reden om niet te stoppen en door te gaan. Hij heeft de finish goed bereikt. Niels de Jager was dat. en vragen en opmerkingen zijn welkom via goedenborgennederland. Straks wat is de beste filmmuziek alle tijden. Eerst nu het ochtendhumeur. hier is Hans Beum. Er is voor het eerst in Nederland een foetus van 23 weken met succes gedotterd in het Leids Universitair Medisch Centrum. Het ongeboren kindje had een verkleefde hartklep. En zonder deze behandeling was het geboren met een onderontwikkelde linkerhartkamer en had dan niet langer dan 20 jaar te leven. Nu is de kans groot dat dit inmiddels acht maanden oude jongetje... gewoon volwassen wordt, volgens de specialisten. Het hart van een foetus is zo groot als een olijf... en de aorta zo dun als een spaghetti sliert. Wat wij nu heel knap en bijzonder vinden, is over 50 jaar gemeengoed. Dus dat ingrijpen in mens, dier en plant... gaat alsmaar verder en dieper en eerder en wordt algemener. Nog niet zo lang geleden was plastische chirurgie voorbehouden aan verminkten, brandwond en vooral oorlogsslachtoffers. Deze vorm van chirurgie werd ook wel oorlogscirurgie genoemd. De Eerste en Tweede Wereldoorlog brachten een enorme verbetering in de kennis van plastische chirurgie. Maar dat een jonge dame voor haar 16e verjaardag haar borstjes mag laten vergroten of haar lipjes laten verfraaien, is toch iets van de laatste tijd. Inmiddels kijken we er niet meer van op. Is het gemeengoed? Ook de genetische manipulatie gaat verder... dan het kruisen van een takje van de peren en de appelboom. Gentherapie wordt gebruikt om erfelijke aandoeningen te genezen. Dit zal in de toekomst ook prenataal, ook op foetussen, meer en meer toegepast worden. Dat heeft twee logische voordelen. Omdat men bij de behandeling genetisch materiaal in alle cellen inbrengt... is het handig als de persoon in kwestie zo klein mogelijk is. En... Een foetus stoot wat ingebracht wordt nog niet af. Een baby wel. Dat is het tweede belangrijke voordeel. In Amerika laat men meer toe met experimenten dan hier. Maar hoe lang duurt het nog voordat wij naar de dokter gaan en zeggen... kunt u zorgen voor een meisje met lange benen, leuk krulhaar... een vriendelijke lach, intelligent en met humor? En, uh, oh ja, doe er ook maar wat werklust bij. Hans Beum, morgen, het ochtendhumeur van Maatschmidt. tous ceux qui sont dans la vibe lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe Lève Que ceux qui sont assis se lèvent pas Allez maintenant on y va Ces soirées là Avant même qu'elles aient commencé On est déjà dans l'ambiance. A peine entrés sur la piste on lâche nos derniers pas Avec bien plus de chiffres que Travolta Pas le temps de souffler dans la foule on part en reconnaissance C'est la seule chose à laquelle on pense Chacun fout son numéro Pour en avoir un vu qu'entrer sans rien pas moyen Ces soirées là Tu sais pourquoi ouais, ouais. Pour qu'on finisse ensemble toi et moi C'est pour ça On aime tous ces soirées là Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau bébé Dans cette soirée là Tout le monde dansait même le DJ Après un tour au part, on a mis l'ambiance obligée Nos vestes, nos chemises en l'air, on faisait voltiger on Faisait les gars, faisait l'ego dans la ronde C'est là que sur elle je suis tombé. Elle est si j'en suis resté bouche bée. En temps normal aborder j'aurais pas osé, mais tout est permis dans ces soirées là. Que j'ai craqué, continue à l'écran, quand mes yeux sur elle se sont braqués Bon là elle est seule, c'est quoi Je vais lui parler Non, vaut mieux que je me calme avant d'y aller Mais qu'est-ce qu'il attend pour venir me voir Bon j'y vais sinon je vais encore le regretter Ah enfin c'est décidé peut-être que ce soit T'inquiète la soirée ne fait que commencer La soirée là dans la vibe que toutes celles qui sont dans la vibe que tout le monde main dans la main allez maintenant tous ensemble en haut en bas à gauche à droite en haut en bas à gauche à droite c'est ça Zes Nou, denken, dit melodietje ken ik, maar dan helemaal niet in het Frans. Dan klopt dat. Het origineel is Oh, What a Night... van Frankie Valli and the Four Seasons, weet u nog. Dit was Yannick. Niet te verwarren met uh, Yannick Noah, de tennisser. Dit is uh, Yannick Mboloa, die is een rapper. En die had dit nummer één hit, deze nummer één hit... in het jaar 2006. la. Radio 1 presenteert...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 Zondagnacht tussen 2 en 6. KRO's Nacht van de Filmmuziek. Met de soundtrack top 40. Regisseur Martin Koolhoven. Onder andere bekend van oorlogswinter en het schnitzelparadijs. Met hem hadden we een afspraak om deze rubriek voor het eerst te vullen. Uh, want hij zou zijn top 3 geven. Uh, ik kan ze eigenlijk wel zeggen. Want hij hangt niet aan de telefoon. Misschien hoort hij ons nu en kan hij uh, even zijn telefoon bereikbaar houden. Uh, want we krijgen hem niet te pakken. Ondanks uh, de afspraak die we hebben gemaakt. Uh, zijn nummer 3. 20 Days Later uit 2028. Die klinkt zo. Nou ja, dat gaat zo'n tijdje door. En nummer 2 dan, La Sconoscita. In het Nederlands bekend als De Onbekende Vrouw. Italiaanse film uit 2006, geregisseerd en geschreven door Giuseppe Tornatore. Italiaanse wals. En op nummer 1, The assass Assassination. De moord dus op Jesse James bij by, by the Coward. Robert Ford, een historisch biografische westernfilm uit 2007 onder regie van Andrew Dominic. Het verhaal is gebaseerd op dat uit het boek van Ron Hansen met muziek van Nick Cave en Warren Ellis. En dat klinkt zo. Dat zijn uh, de fragmenten in de top 3 van Martin, Koolho Martin Koolhoven... die we helaas dus niet te pakken kunnen krijgen. Uh, in ieder geval kunt u uh, deze fragmenten terugvinden... in die uh, film-soundtrack uh, top 40, 40. Uh, hebt u ook een suggestie, dan kunt u die uh, top 3 uh, mailen... naar filmmuziek@karo.nl, filmmuziek.nl. En komende zondag op maandagnacht tussen 2 en 6... wordt die soundtrack top 40 uitgezonden op deze zender Radio 1. Dus als u niet kunt slapen dan kunt u dat gewoon in alle rust doen. Uh, nou, laten we dan uh, tot besluit van deze uitzending. Het is namelijk zomer, maar even uh, een beetje zomers afsluiten... met muziek Tavares. U kent hem wel, Heaven Must Be Missing, an Angel. Van Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. Het is bijna half tien, einde van deze uitzending. Nou ja, we zijn in sommige uh, sferen en dat komt goed uit. Want we schakelen met Zuid-Frankrijk aan de voet van de Mont Ventoux. In de buurt van uh, Vaison-la-Romaine, denk ik. Het mooiste stukje Frankrijk, wat mij betreft Jeroen Wielaert. Vanuit de Ronde van Frankrijk, de Tour de France, met lijn 1. Goedemorgen. Ja, uh, vlakbij Carpentras, Vaison-la-Romaine... zitten we in een uh, beetje verscholen dorpje... Tussen de zonnebloemvelden in heel mooi Hotel de La Roque in Alten de Palu. En daar heb ik uh, een gast die ze bij de avondetappe tot nu toe hebben versmaat. Maar wij niet, Jules de In een, lijn, een speciale Lijn 1 uitzending uit de Tour de France van de... NTR, Sven. Dit is Radio 1. E. Dat is zometeen eerst nu het NOS Journaal. Het is namelijk precies half elf. Jan van der Putten. Het aantal geboorten in Nederland is bijna net zo laag... als in de eerste helft van de jaren 80. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het aantal geboorten... tussen juni vorig jaar en mei dit jaar uitkwam op 172.000. Bijna net zo laag als in 1983. De daling heeft volgens het CBS vermoedelijk te maken... met de aanhoudende economische crisis. Tientallen activisten van Greenpeace voeren in het zuiden van Frankrijk actie op het terrein van de kerncentrale in Tricastin. De Franse afdeling van Greenpeace dringt aan op sluiting van die centrale, want volgens Greenpeace is Tricastin een van de vijf gevaarlijkste kerncentrales van Frankrijk. En de Spaanse premier Rajoy is verder in het nauw gekomen na een nieuwe publicatie over het corruptieschandaal binnen zijn partij. De krant El Mundo heeft sms'jes gepubliceerd die Rajoy heeft gestuurd aan de penningmeester van zijn partij. En Rajoy heeft steeds gezegd dat hij niets van die corruptieaffaire weet, maar uit zijn sms'jes blijkt het tegendeel, zegt de Krant. En dat zijn de hoofdpunten. Schrijven verkeersinformatie, alle files zijn opgelost, zelfs op de A9. Ik zeg Adema, tot morgen dus, en veel plezier met Jeroen Jérôme. Villard. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Bonjour, bonjour uit de Tour. Wij zijn aan de voet van de Van Tour. En bergen zijn inspiratie gebleken voor onder andere dit gedicht. De mens is nietig naast een berg. Natuur is hem de baas. De mens is van nature zwak. Zijn naam luidt heel vaak haas. De mens heeft wel een grote bek en denkt dat hij wat is. Maar het stelt bitter weinig voor in de ogen van een berg. Zo relatief is het allemaal, namelijk. Er is uh, kolossaal veel publiek in de Tour de France. Dat heb jij ook gemerkt, Gilles Deelder, gisteren. Op weg naar de top van de Mont Ventoux. Hele volkstammen zijn er uitgerukt... Hoe Nog was in grotere getallen dan vorige jaren, heb ik de indruk. Jij was er al bij in 1994 bij ja. ons, een paar jaar geleden in de Alpen. En nu dan voor het eerst was hier jouw beleving van de Van Toe. Kijk even naar de regionale kranten, La Provence. Daar staat uh, over twee bladzijden met foto's van renners tussen die meuters. Sur la folle planète van Toe, Ils is vu un extraterrestre. Op de krankjoreme planeet Juist. van Toe ja. hebben ze een buitenaardse gezien. waargenomen, ja ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat was vroom natuurlijk, hè. Gaat ook zo uh, met de, de koppen uh, elders in de krant door. Vroom, vroom, vroom. Met een verwijzing naar uh, ja, het, uh, het, het, uh, het uh, motortje dat hij laat draaien. Ja, dat, en dat hij dat hij op onverwachte momenten ineens aanslaat en dat hij zo, <laughs> dat er anderen niet kan worden gevolgd. Maar ook.. Op... Maar er wordt al druk gespeculeerd, hè? Want dat, dat, die, nou, die vroom ja die hebben weer wat nieuws. Hè? wat hij hebt genomen, want dit is niet normaal. Dat, dat hoorde ik al. Staat er dan ook heel zeggend op de voorpagina van... Naturellement, uh, het, het, Ja, het organiserende sportblad Le Vroom... Naturellement. Naturellement, ja. Het ja. dus, houden we wel van, uh, van dubbelzinnige koppen. Ja, oké. Okay, ja. We zien daar ook uh, Greg LeMond. Uh, Amerikaanse drievoudige winnaar. Uh, uh, Later jaren 80, uh, 99. Die, die, die hebt nog steeds grote pupillen vanwege zijn. <laughs> Je veux croire en Vroom. Ik wil geloven... In Froome, zegt hij. Ik ja. wil geloven in Froome. In ja. Ja. Maar ja, de, ik voorspel dat van nu af aan... dat iedere keer als iemand een uitzonderlijke prestatie gaat leveren... dan, dan krijg je weer de gouden gehouden. Ja, je, je zal op, weet je wel, ja. Maar ja, wat is daar eigenlijk tegen? Dat zou ik wel willen, willen weten. Ik, volgens mij is er vanaf de allereerste Tour de France... die er is gehouden... hebben mensen zich uh, b, b, om zo'n prestatie te leveren... die gasten eerst op eigen huisje... Die ingebruikt, uh, Ja. Toch middelen die daarbij konden helpen. We, we, weet je, wat een normaal mens die valt, gelijk dood neer. We hebben het er inmiddels alweer over in lijn 1. Ja. Um, naast dus dat enorme enthousiasme, wat ik dus als slaggever voor de NOS, Radio Tour de France, ook dagelijks meemaak, die enorme meutes... die zich hun uitje niet willen laten ontnemen. Nee, Wij waar. willen in lijn 1 ook van u weten, hebt u gewoon. Plezier in de Tour. Gaat u erheen of laat u de Tour lekker bij u thuiskomen? Tot en met 's avonds laat, die avondetappe. U kunt erover praten op 0800 1121. En kan het u wat schelen? Of, of, of, of die renners wat, wat gebruiken en wat ze gebruiken. Kan het u wat schelen of denkt u van. zal ik maar mijn roesten? Nou, dat dit soort dingen, maar dan anders geformuleerd, in, geheel in uw eigen woorden, kunt u dit aan ons laten weten op 0800 1121. U kunt ook uh, mailen naar lijn1, apenstaatje en tweeten naar uh, hashtag lijn1. Deelder. Uh, graag altijd in de tour. Uh, niet zomaar als uh, ja, een, een bleuwe uh, gast. Want er komen nogal wat gasten die er helemaal niets van, van begrijpen. Uh, jij bent jong genoeg van hart, maar ook oud genoeg om door de eerste ronde van Frankrijk die ooit in Nederland en in het buitenland startte, nog te hebben meegemaakt. 1954, ja. Toen kwam die zelfs door Overschie, mijn geboorteplaats. Justus Anton Deelder was toen negen of acht jaar. jaar? Ik was toen negen jaar. Ja. Toen was het negen jaar, de zomer van 1954. Ze waren gestart in, in Amsterdam in, in 020. Ja, en toen kwamen ze dus uh, uh, uiteindelijk via de, uh, de oude Delfweg langs de Schie. Te, uh, weet je wat, dus van, van Delft naar, uh, naar Overschie toe. Nou ja, dus stonden wij natuurlijk uh, uh, drie rijen dik opgesteld op de, op de Overschies Dorpstraat. He, op, op stoelen staand, uh, wij stonden voor de, de, de, de vestiging van ome Kees. Ome Kees was de slijten, de plaatselijke slijten. Daar was mijn vader goede vrienden mee. Daar was mijn vader goede vrienden mee. <laughs> en, uh, en, en wij stonden daar op... En daar kwamen ze, nou, dat was wat, daar, de Tour de France kwam voorbij. En eerst ook die reclamekaravaan natuurlijk met dat, hoe heet dat, wijf? Die met die... Uh, Yvette Ornay. Die, uh, ja, die zat dan voorop en die... Yvette Horner. En die speelde dan natuurlijk... een musette-melodie. En de hoofdsponsor was toen Pontiac. Even voor de jongere luisteraartjes: Yvette Horner was... zo de enige vrouw in de ronde. Het was toen een pure mannenaangelegenheid. Ja. Maar zij was een van de verdetten... Ja, toen de tijd alleen maar verdetten. S'avonds traden ze op. Uh, in, in de ja. aankomstplaats. Maar Yvette Horner zat op een speciale voor haar geconstrueerde auto, auto ja, op ja. het dak. Op het dak, ja. ja. Van, en, en zij mocht ook. Van naar, de Michelin waren. Ja, ja, ja, en ja. zij mocht ook na afloop de remmers kussen. Heeft Wout Wagmans nog gekust? Oké, okay, want die geel. Die won namelijk toen die etappe. Naar Braschaat? In, in Braschaat, ja. Die woont Wout Wagemans. Maar je hebt ook iets verteld over het geluid dat dat peloton ja, maakt. Ja, dat op een gegeven moment bij het, Toen zij naderden en nog niet zichtbaar waren... Want wij stonden vlak naast een, een brug... Die, toen, zij, het, toen hoorde ik het. Ik hoorde een geluid. Ah. Nog, had ik nog nooit gehoord. Alsof een, een, een zwerm... Uh, uh, uh, nijdige bijen... Of, of, of wespen, weet je wel, wat is dan, toen zei mijn vader, dat is het geluid van die bandjes. Het zuivere zingen der banden, bij, door, bij doorkomst van het peloton. Of liever nog vlak tevoren, want op een gegeven moment hup, kwamen ze en ze waren, je weet het hoe dat gaat, er was het voorbij. Toen bleef dat geluid nog een beetje hangen in die dorpsstraat, maar ja, je, stond daar toch een beetje, je voelde je toch een beetje bekocht, weet je wel. Dat, maar ja, dat is natuurlijk met zo'n wielenwedstrijd. Ja, je, ga, je gaat ergens staan en dan komen ze voorbij. Ja, en dan heb je het gehad. Het was heel snel. Zo, dat is me snel. Maar die fascinatie is gebleven. Het geluid is zo. altijd ja, in dat in is blijven maar. Ja, ja, ja. Dat je hebt er ook gedicht over geschreven. Ja, ja zeker. Het ja, ja. zuivere zingen der banden bij doorkomst van het peloton. Geen slechte regel, vind ik. En pas later, uh, in jouw adolescentie, zou ik maar zeggen... Uh, kreeg je te maken met speed. Ja, to toen ik negen Alp was... Toen... Ander woord voor amfetamines... die in de jaren 50 uh, nogal in zwang waren bij het peloton. Ja, daarom. En ik bedoel, was dat nog maar zo? Want <laughs> dat is tenminste eenvoudig, weet je wel. Ik bedoel... Uh... Nee, maar ik heb, ja, ja, maar ja, verder... Uh, iedereen wist natuurlijk ook dat die wielrenners hadden dat uitgevonden. En vandaar, ik snap al dat Nou is iedereen zo... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ik voel me dat, dat ze belazerd zijn of wat dan ook. Iedereen wist dat. Iedereen weet dat toch? Van, van, van dat die, en je zou... Kijk, niemand is geïnteresseerd in iemand die de Tour de France in zes weken rijdt. Weet je wel? Nee. Dus... Dus... Uh, uh, uh, dus maar met een boterhammetje met kaas lukt dat niet. Om, om het in drie weken te doen. Met, dat heb je toch gezien gisteren ook. Dat lukt gewoon niet. Dus ja. En dan komen de extra. Tegenwoordig de extra sportieve strijdmethoden. komen dan. in het geding. In niet waar? En die, iedereen heeft die. Iedereen kan die hanteren. En tegenwoordig zelfs onder zwaar onder medisch toezicht. Dus ik snap niet wat, wat ze nog te zeiken hebben. Tegelijkertijd heb ik ook al eens in de eerste week me gerealiseerd... dat er geen betere middel is tegen al die dopingwoede en die melancholie... dan de tour zelf. De tour als beste antiserum tegen het gif... Want ja, wat, ja. wat een euforie, in ieder geval onder de massa. Ze nou, staan, ze niet, staan ja. daar met borden langs de kant. Ik heb ze al op Corsica gezien. E-P-O. O, pastis, olive. <laughs> Water pasties en olijf, gewoon de, de, de, de favoriete apparitiefbestanddelen. Ja, juist. Toch? Ja, zo is het. Zo relativeert dat publiek het hier. Want er zijn ook, en dat heb je gisteren ook niet gezien... hele uh, duidelijke manifesten tekenen van protest onder het volk. Behalve, ja, misschien bovenop de Van Toe... want Vroom werd ook voor een deel uitgevloot. Oh ja? Ja, dat las ik vandaag. Maar dat waren, die, dat waren die, die natuurlijk van die Fransen van, van de, uh, hoe heet die... Uh, van die uh, uiterst rechts... Die, die, Want wat er hebt natuurlijk de laatste hoeveel jaren... speelt een, geen enkele Fransman nog enige rol in de... In de dus, en dat kennen ze niet hebben. Jij, luistert, jij bedoelt xenofobie. Echt? Ja, absoluut. Van, van, nou, ter die ter de, rechterzijde. Ja. Er zijn natuurlijk uh, meer gasten dan alleen... En niet uh... alleen ter rechterzijde. Xenofobie. Jij ja, is niet alleen terecht. Te zijn. Nee, we gaan er een stempel op plakken, zeg je. Hey. Uh, maar we hebben het even over um, het soort gasten. Jij, jij komt hier graag regelmatig. Um, maar het is ook een komen en gaan van BN'ers. Uh, ja, gisteren ja. Uh, ook uh, te gast bij Avondetappen. Uh, minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans. Oh, ja. Die kwamen wij dus gisteren tegen ja. in het ben village Depart in Givor. En daar ontstond vervolgens dit gesprek. Oké. Okay jongetje geworden, minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans? Ja, sinds gistermiddag ben ik weer jongetje. Ja, heerlijk. Het is uh, zo mooi om uh, twee dagen in de Tour uh, mee te mogen kijken. Zo mooi om die mannen te zien, om te horen hoe het werkt. Maar vooral ook om het volksfeest uh, mee te maken. Want vanaf gistermiddag, uh, het einde van de tap in Lyon... en vanochtend weer, het is echt een volksfeest. Het is groter dan ooit. Uh, ik spreek net de toerdirectie en die zeggen we hebben meer kijkers... Uh, ook voor de tv dan heel lang geleden. En uh, ook in Nederland merk ik weer uh, tourcoorts. Fantastisch. Tourdirectie blij met de minister van Buitenlandse Zaken uit Nederland... of gewoon met een liefhebbende Limburger? <laughs> Alle twee een beetje, denk ik. <laughs> ja plakboek ooit gemaakt? Jazeker, heel vroeger. Uh, ik uh, ben opgegroeid voor een deel in Vlaanderen en dan moest je als Nederlander uh, voortdurend verdedigen tegen de suprematie uh, van de kannibaal, van uh, Eddie Merckx. Dus ik hield alles bij wat Jan Janssen en wat Joop Soetemelk presteerden om dat op school aan mijn kameradjes te kunnen laten zien. Helden? Dat zijn helden, ja, absoluut. Ja. Ook niet schoon hoor, is later wel gebleken. Nee, dat is waar. Dat is waar. Uh, dat... dat uh... Heeft het hele lange tijd bij het wielrennen gehoord. Ik zou het mooi vinden als dat nu uh, achter de rug is. Nou, is dit natuurlijk uh, zomers. Het maakt euforisch, maar ook blind? Uh, nou, blind. Ach, ik denk dat mensen enorm behoefte hebben aan... Uh, weer aansluiting vinden bij het gevoel dat ze altijd gehad hebben bij het wielrennen. En uh, dat men uh, hoopt op een schone tour, hoopt op een schone sport. Uh, en uh, echt afscheid wil nemen van die jaren dat we... Uh, eigenlijk bijna niet van mochten genieten. Het is maar de vraag of je het allemaal zo moet verwijten. Of je er zo protestants over moet doen. Ik geniet van het wielrennen. Ik heb altijd van het wielrennen genoten. Ik heb ook met, met verdriet gezien dat zeker op het moment dat EPO geïntroduceerd werd... het wielrennen enorm veranderde. Maar ik laat mij door al die toestanden niet het enorme plezier in het wielrennen afpakken. gaat er ook over door met Jules... Deelder uh, bij ons in lijn 1... Uh, is ook niet een man om het ze kwalijk te nemen, hè? Nee, nee. Ik, ik, nee ik, ik, vind, ik vind dat... dat, dat, dat, dat gehouden hoer over sport... ik bedoel, het, het is business. Het is, uh, en, en ze vragen... de fabrieksdirecteur ook niet... wat, wat hij uh, heeft geslikt om uit zijn nest te komen. Maar die wil hen, die, uh, die wel. Maar het zijn, zijn toch geen liefhebbers meer? Dat is een rare gedachte... En ik vind dat, uh, ik vind het, uh, kijk, je moet, uh, als je slechte wielrenner bent, dan, word je, dan kan je nemen wat je wil, maar dan word je nooit beter van, weet je wel. Dus je moet, als je al zeven keer de Tour wil winnen, dan moet je toch wel een goede wielrenner zijn, weet je wel. Ja, dat vind ik ook. Het is, het is wat te makkelijk om altijd te zeggen: iemand die uh, aan dopage heeft gedaan, die kan niet fietsen. Uh, als ze het allemaal hebben gedaan, is het toch de beste die, uh, die wint. Hè? En uh, kijk, Armstrong is voor mij altijd uh, een wielerheld uh, geweest. En nu alles bekend is, is hij dat niet meer. En dan veel oh, ja. meer ook. Voor, voor mij ook. Maar waarom? Vooral vanwege het feit hoe hij met zijn collega's uh, omging. Als een soort. Uh, als een soort godfathers en collega's dwingen dingen te doen waar ze soms niet aan wilden. Dat heeft mij, daarvoor is hij van mij van een voetstuk gevallen. Gewoon op het menselijke vlak. Op het menselijke vlak. Zo ga je niet met mensen om. Wat je met je eigen lichaam doet, tot op zekere hoogte, dat mag niet. En je moet gestraft worden als je betrapt wordt. Dat is, dat is iets wat je zelf aandoet. Maar wat je anderen aandoet, daar vind ik moet je op worden aangesproken. Veel harder nog. Wat neemt een minister. Een glaasje wijn voor het slapen gaan. Maar jullie moeten toch ook buffelen? Ja, we werken hard. Maar je doet het met plezier. En als je iets met plezier doet, dan valt het harde werken niet Gebruiken jullie op. geen middelen? Ik gebruik geen middelen, nee, nee, nee. Toch in die kringen staan we wel bekend als ook niet helemaal zuiver altijd. Is dat zo? Ja, ik, ik ben het nog nooit uh, tegengekomen, eerlijk gezegd. Nee. Nog even één buitenlandse zakenvraag. De voorganger van Christian Prudhomme die u de hand heeft geschud, Jean-Marie Leblanc Jean heeft wel eens gezegd dat die Tour de France ook heel veel doet voor de Europese zaak. Zonder dat allemaal in congreszalen te moeten afhandelen. En dat ik... zie je terug aan al die mensenmassa's in Frankrijk. Dat vind ik ook, dat zie je hier terug. Kijk eens om je heen. Heel Europa loopt hier rond. Heel veel toeristen uit heel Europa willen de tour meemaken. Maar ik zat net bij de teambespreking in de bus bij Argos Shimano. Ook allerlei landen door elkaar en iedereen spreekt dat heerlijke slechte Engels met elkaar. Dat is ook Europa van vandaag. Slecht Engels. Uh, yes, we speak uh, froms. Uh, reacties uh, uit uh, de richting van de luisteraars mails en tweets. Speed of Apo, what's the difference? Gouden combi, Jules Deelder en de Tour op Radio 1. Jazeker, bij de NTR. Lijn 1 Radio, ik ben vorige week naar Frankrijk geweest... speciaal om de Tour te kijken. Ik ben terug in Nederland, maar heb heimwee naar de Tour. En dan, ah, Wilaert heeft Deelder weer met, met Deelder weer een apologeet gevonden... waar hij mee kan mijmeren over vroeger... Toen doping nog te gek was. Ja, bedoelt hij natuurlijk snerend... onze ponster over die wielaard en deelde. Eh, nog een reactie. Als u geen doping wil in de toer... dan moet je zo'n rit van gisteren schrappen. Dat kan helemaal niet zonder doping. En dan Jack is slow. Lijn 1 radio. Heerlijk. Deelder met krekels op de achtergrond. Daardoor hoor ik bijna niet meer dat het weer over die suffe toer gaat. Ja, dat is inderdaad. Krekels, de cicatrice. Hè? Van het, hè? Cicatrice, chigale. Het koor van de cicatrice. Ik, uh, oh, het gedicht graag nog een keer, Lijn 1 Radio. Nou, dan moet u denk ik, ge, ge, gelet op de tijd, toch maar even uh, de radio terugpakken. Terug, deze uitzending terugluisteren. Uh, ik ga naar de bellers, want die zijn er. Uh, Johan aan de telefoon, met een vraag. Goedemorgen. Goedemorgen Johan. Wat vroeg u? Ja, nee, wat, nee, wat, is, voor... wat is uw, vraag? Oh, vraag. Wat is uw also, vraag? Ik zou even twee relativeringen willen maken. Ik vind uh, Jules Wille wel erg relativerend. Ook wel de andere mensen. Wat zouden gebruiken als ze opstaan? Nou, goed, het is toch sport, hè, waarin je wordt geacht of juist geacht dat niet te doen. En het tweede punt is... dat hij dan over Europa begint... ik kan me voorstellen dat er een heleboel uh, wielrenliefhebbers uh, zijn... die rustig pvv Vlaams Belangen voor Nationaal stemmen... en die uh, dol zijn op de Tour en op Europa... maar die de Europese Unie anders zien. Dus ik denk dat we daar ook een beetje onderscheid in moeten maken... Maar de vraag waarvoor ik wat ingebeld was. Wat zijn jullie gedachten over dus de huidige, het huidige klassement? Want als ik bijvoorbeeld kijk naar belangrijke mannen van vroeger, zoals Karel Evans, staat nu 16e. En die Schlek, nou, vond het vroeger hoger, nu 18e. Zegt dat iets misschien dat het nu toch iets schoner is? Dat een aantal mensen boven komt drijven, als, als Mollema of Ten Dam. Uh, Vogelzang zie ik, staat 7e. Nou, iets al langer, maar goed, toch niet zo heel veel gewonnen. Kortom, met je toch wellicht door strenge controles en wat meer schrikkende peloton nu toch een andere rangorde krijgt. De bekendere mannen staan wat lager en wat vreemde, wat onbekendere namen staan hoger. Johan, ik denk dat, dat uh, die cijfers een uh, onderdeel zijn van uh, uh, richting schoon, maar... Eerlijk gezegd, exact, die finesses, ik weet het niet. Cadell Evans, om daar even op door te gaan... is natuurlijk als oud-winnaar uh, en als gevorderde dertiger... Duidelijk, uh, niet meer, uh, tot, uh, de, duidelijk niet meer tot de jongste en de sterkste. En Andy slek is... En zijn broer kwijt. En vermoedelijk ook een deel van zijn preparatie. Zoals hij daar gisteren stilstond. En bijna de NOS-motor van René Wijkens liet omvallen. Dat was, ja, dat was verdrietig om te zien, toch, Jules? Ja, dat was inderdaad. Dat vond ik ook. Maar ja, goed. Ze... Maar leid jij ook het een en ander af uit cijfers? Los van leeftijd en ja, uh, over de heel en zo? Ja, nee, ja ik, ik, ik, ik begrijp dat we gestreven naar de schone sport en zo. Wat, wat, is, wat is dan, een raar soort, ik weet het niet, een raar soort, ja wat je zegt, een soort van, van, van mo, uh, uh, uh, morele herbewapening. En daar, be, daar hou ik niet van. Nou, er zit ook iets uh, heel hardnekkers in de sfeer van fair play. Uh, sport als uh, ja. Ja, het enige, uh, enige maatschappelijke factor van grote zuiverheid. Ja, maar ja, dat, is, dat is uit de amateur-tijd, man, uit de, van, van Baron de Coubertin. Die, die, die, die, ik bedoel, dat is toch al lang achter de rug, man? Johan? Dat, dat, dat, dat, ja, zo, zo, zo is het niet meer. Johan, ben je daar enigzins, kun je daar enigszins... En dan kan je niet eh, naar terugkeren. Ik vind terugkeren. het echt relativeren. Wat, wat sinds Jules deelden dan van, van de acties uh, van onze voormalige ajax die nu in Liverpool, Liverpool speelt, die dan op de, in de halve finale van het WK... die penalty veroorzaakt, of in de kwartfinale, sorry... Weet ik weer onze vriend uh, Santney, uh, de Uruguayan, die niet bij Liverpool speelt. Met zijn fijne tandjes. Suarez. Dankjewel. Soe -soe en dan in de kwartfinale tegen een Afrikaans land op het WK een, een, een penalty veroorzaakt... of een, een, een, een doelpunt tegenhoudt, zie je een penalty. En dan doet dus Uruguay uiteindelijk gewoon een beetje onterecht. Uiteindelijk terecht, want de, de, de, de tegenstander een penalty. Maar dat vond ik toch wel erg spelbederf. Ja, ik hou er niet van ja, maar ja dus... ik, ik vrees dat het, het spelbederf ook tot het spel behoort. Uh, ik bedoel, ja, er zijn altijd mensen die uh, irritatie... Die, ik bedoel, de regels zijn er om, om, om op zo'n dadige wijze te overtreden... dat je net niet... Ik bedoel, dat hoort er toch bij. En we hebben het over beroepssport. Het gaat over ongelooflijk ja. veel geld. En geld... Uh, ja. Dat laat zich niet met de amateurgedachte nee. verenigen. Uh, Johan, dank je wel voor het bellen. Gaan we gaan verder naar meneer Oosterbeek. Want we hebben het natuurlijk ook over uh, ja, een maatschappelijk vraagstuk. Uh, hoe eerlijk kan je zijn in een opgefokte wereld? Uh, toch, meneer Oosterbeek? Nou ja, ik, ik, vind, ik vind eigenlijk de, de stelling van de heer Deler een beetje raar. Uh, ja, Ik ben zelf ook sport. Uh, en ik heb ook in begeleiding gezeten van, van jonge renners. En ik vind eigenlijk ook dat, uh, dat die jonge renners niet zomaar slecht uh, voorbeeld voorgeschoten moeten krijgen. En dat uh, iedereen maar gewoon ja, doping moet gaan gebruiken, dat, uh, dat, dat is al, al, al erg genoeg. En, uh, je ziet wat er uh, allemaal kan gebeuren. Gisteravond ook weer een uitzending van uh, Tom Simpson, uh, een heel uh, documentaire. Nou, je ziet wat daar allemaal gebeurt. Dat is natuurlijk wel heel extreem. extreem. Als het straks weer een dode valt, uh, Tom Simpson als voorbeeld, dan uh, is het allemaal weer anders en dan, dan praat men weer niet zo. Ik, ik vind het voor de jeugd van belang dat er een goed voorbeeld gegeven wordt. En uh, jonge renners die, uh, die ook prof willen worden, ja, daar moet je niet met doping aankomen. Ik vind dat, dat, dat zijn dingen die... Ja, dat vind ik gewoon... <laughs> Ja, maar wel, op, op, wat voor basis is dat dan? Waarom vind, vind je dat? Wat, waar, waar komt dat uit? Ik bedoel, want het berust... Nee. Ik bedoel, nou, het berust, op de feiten... Je, je, je wou zeggen dat het nergens op berust Ik zeg berust. ook niet nou, dat iedereen... Nee, niet op feiten. Het berust niet op feiten. Het is een gevoel. Ah, meneer Oosterbeek, het is ook niet zo... als dat uw indruk is, dat we dit hier... gewoon op lijn 1, Radio 1, zitten... goed te praten. Alstublieft niet. Of, nee, niemand uh, moet, moet, moet wat. Ik, maar. Begrijp, nee, maar ik, spreek... ik begrijp ook... Ik begrijp, ik begrijp ook uw oprechte zorg voor jongeren, maar het, het harde feit, en dat beweert uh, Jules hier ook, doet zich voor dat je hier op zeker moment, als je eenmaal in het peloton zit, te maken krijgt met heel harde beroepspraktijk, waarin sportiviteit niet de prioriteit is. Nee, daarom, daarom moeten wij terug naar de sportiviteit en we moeten niet steeds ons, proberen onze grens te verleggen. Uh, dat idee heb ik en uh, als het gecontroleerd wordt, dan vind ik het alleen maar goed en ik jaag het alleen maar toe. En uh, Hoe meer er gecontroleerd wordt, neem nou de gisteren wat er allemaal gebeurd is met Vroom. Nou, er is niemand iedereen zit op zijn tand steeds naar boven te rijden en men rijdt 20 km per uur die berg op. Nou, dat is behoorlijk hard. Ik heb dat ding zelf ooit eens een keer beklommen. Nou, ik ga niet harder dan 9 en die profs die rijden natuurlijk allemaal veel harder dan ik, die rijdt 20 km per uur naar boven. En meneer Vroem, die rijdt nog eens keer 25 per uur naar boven, zat ik in. Nou, ik kan je vertellen, dat is niet normaal. En uh, ja, zo staat het ook al in de kranten. Of het wel de, uh, net de real man, jullie had het net al over. Nou, volgens mij uh, komt het binnenkort, of misschien nog wel langer. Maar het komt een keer uit dat het uh, weer een keer uh, fout zit. Dus ook voor u is het vroem vroem, gemotoriseerd wielrennen van, van Chris Vroom? Dit kan, dit kan echt niet. Dit kan echt niet. Dit bestaat niet. En uh, het schijnt dat hij zelf nog harder gereden heeft als uh, uh, uh, uh, onze grote vriend Armstrong uh, naar boven. En die had toen ook al wat. En uh, nou, ik denk dat hij, ze ze hebben er nou wel op uh, op dat moment. Maar dat neemt... Dat neemt. Dat neemt dus niet weg, sorry dat ik u onderbreek, want we moeten naar afsluiting toe, dat de, de meute ervan geniet. Uh, is dat bij u ook zo? Kunt u er nog wel, heeft u er nog wel zomers plezier in met ja, al die andere ik vind, mensen? Ik, ik kijk er graag naar, maar uh, ik, ik weet zelf ook, ik heb zelf uh, ook in het wereld gezeten, in de begeleiding enzovoort, niet uh, bij de pros, maar uh, wel uh, met, uh, met, met, uh, met amateurs. En ik uh, weet dat jongens uh, de overstap naar, uh, naar de pros niet hebben willen maken. Omdat ze dan verplicht waren om ook uh, dingen uh, te nemen. Nou ja, ik ga geen namen noemen, maar zo is het wel. En, uh, Goed zo. Uh, sorry, we moeten, we moeten naar afronding toe. Want op dit moment moet ik u ook zeggen: staat uh, Chris Froome, de uh, beste woord uh, bij het hotel van Sky? Zal ook weer al die speculaties over zich heen krijgen. Maar over speculeren gesproken, uh, vindt u het ook niet heel vervelend dat hij met deze gemotoriseerde manier van rijden Nederland van een gele trui berooft? En de eerste zegen sinds jaren. Want wie hebben we als tweede? Bouken Mollema. Zou zomaar kunnen. Zou zomaar kunnen. Ja. ja, er zit die vroem doorheen te, te brommen. Uh, Jules Deelder, heb, ja, jij vind... iets der, heb jij iets dergelijks ook? Dank u wel hoor, voor het inbellen trouwens. Ja, ik weet, kijk, ik bedoel dat geroep van... Ja, dat is niet normaal en zo. Dat, dat, ik bedoel, kijk, als die vroom, die vroom nou de beste is... Ja, dat zou ook een verklaring kunnen zijn. Dat ik heb het gisteren gevraagd aan uh, zijn uh, algemene baas, uh, die uh, intrigerende kale man... die trouwens ook ongelooflijk goed Frans sprak en niet brak Engels. Die uh -huh, legde uh -huh. het heel goed uit. Uh, was het machtsverzoon? Was het een pure demonstratie van macht? Hij zegt, kijk me zo samen met een schuin oog... en zei, zou het misschien ook gewoon klasse Juist. kunnen zijn? Yeah. Could it be class? Ja. Yeah. Um, ik geloof dat uh, deze redenatie uh, best mag worden meegenomen in alle overwegingen. Ja. Er wordt nu al vanuit gegaan. Uh, dat die, maar maar uh, hij is gewoon... Uh, hij is de beste. Hij, uh, hij kon nog wel... Tot, dat zag je toch? Hij ging ineens eens één een tandje hoger. En kon kont erdoor. Die moesten ze allemaal afhaken. En ja. onze bouken staat nog mooi twee. Daarom. En, en uh, dat moet hij uh, ook blijven. En jij weer terug naar, naar Rotje Knor? Ja, Rotje Knar. Rodje knaar. Geen rotje knooi. Jules, rotje Het was me een groot genoegen dat je hier was. Kraaiend tussen de krekels. Dit was een speciale lijn 1 vanaf de onder de, de van toe vandaan. Dank u wel. Morgen weer. Naida met haar goede benen.